Vandaag duik ik in de geschiedenis van de band die Nederland leerde wat echt rocken was. Nog voordat de wereld van de Beatles had gehoord. We reizen van de uitbundige podia in de jaren 50 naar de intieme soloprojecten van de Godfather of Indo-rock. Dit is het verhaal van de Tielman Brothers en hun onvergetelijke frontman, Andy Tielman. Ook voor 50s, 60s en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees De Haan. Deze aflevering omvat verschillende blokjes waarvan de eerste de oerknal van de Indoor-rock is. En dat vond plaats tussen 1958 en 1960. De broers Tielman vallen Nederland binnen als een muzikale wervelwind. Terwijl de rest van het land nog naar nette orkestjes luistert, introduceren zij de ruige energie van de Indoor-rock. Met Rock Little Baby of Mine lieten ze direct hun visitekaartje achter. In 18th Century Rock laten ze horen hoe ze klassieke thema's moeiteloos ombuigen naar een swingende beat, om vervolgens met de hit My Maria te bewijzen dat ze ook vocaal tot de wereldtop behoorden. Money. in Duitsland waren ze populair, en dat is samengevat in de Duitse bezetting die plaatsvond tussen 1961 en 1964. In de clubs van Hamburg en Frankfurt worden de broers een levende legende. Hier draait het om vakmanschap. Java Gitaars is het ultieme bewijs van een virtuoze gitaarspel, een nummer dat elke Indische gitarist sindsdien uit zijn hoofd leerde. De exotische klanken van Tahiti Jungle nemen de luisteraars mee naar verre oorden. Terwijl ze met twist in de carioca moeiteloos inhaken op de internationale rages. Maar dan wel met die onnavolgbare Tielman swing.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 Vervolgens komen de gouden popjaren aan bod... en dat speelde zich af tussen 1965 en 1967. De wilde jaren maken plaats voor een gepolijster... maar kwalitatief ijzersterk geluid. De romantiek voert de boventoon in de klassieker Maria. Een song die Andy's status als hartebreker definitief vestigt. Met de instrumentale kracht van Exodus laten ze horen... dat ze hun technische superioriteit niet zijn verloren... Terwijl de grote hit Little Bird uit 1967 laat horen dat de Tielmans ook in het tijdperk van de Flower Power moeiteloos kunnen concurreren met de moderne popmuziek. All the most beautiful sound sound in a world in a single word Maria Maria Maria Maria Maria Mar want to this land is mine god gave this land to me Spread. Out of God, I know I can be strong. God, I know I can be strong. You we'll know. Soloprojecten, dit is de zoektocht die plaatsvond tussen 1968 en 1975. Wanneer de oorspronkelijke band uit elkaar valt, begint Andy aan een persoonlijke muzikale reis. Het charmante Little Lovely Lady is een van zijn eerste stappen als soloartiest. In de jaren die volgen experimenteert hij met verschillende stijlen. Say a Simple Word is een reflectie van die zoektocht naar een nieuwe richting. Met het emotionele goodbye mama neemt hij hoorbaar afscheid van een tijdperk... en bereidt hij zich voor op zijn latere rol als cultureel icoon. Little lovely lady, little lovely lady, is het hetzelfde dans. u die wat zagen, u dich wat vragen, geen nog niet naar huis. Little lovely lady, little lovely lady, ik heb hier deine hand. willst du met mir gehen, wenn wir uns verstehen in ein Mädchenland? Ich schenk dir lieber keinen Ere Ich möchte mehr als nur dein Boyfriend sein. To the sun at Little Lass ons toch gemeinsam all die Wunder sehen. Little lovely lady, little lovely lady, gib mir deine hand. Willst du mit mir gehen, wenn wir uns verstehen in dein land. Ik schenk die Liebe keinen Idolstein. De man als nu dein boyfriend zijn. Oh, lonely lady, bitte sag niet nein. play triple play triple play when it's cold outside Keert Andy terug naar de Nederlandse podia in 1980, waar hij wordt onthaald als een koning. Hij maakt van elke show een feest, der herkenning. Cheryl, Moana Marie, wordt een vaste publieksfavoriet die de zaal direct in beweging krijgt. In de weemoedige versie van Blue Bayou hoor je de diepte en doorleefdheid van zijn stem, terwijl hij met I Can't Forget You zijn roots in de rock n roll nooit uit het oog verliest. Little town where soft breezes blow. There's a lovely little murray I used to know. Someday I will find my way and I'll return from oversea. Where my island's sweetheart. Warm aanbevolen. Fuck it In zijn laatste decennium keert Andy terug naar de essentie. Met de klassieker Bengawan Solo brengt hij een bloedmooi eerbetoon aan zijn Indonesische erfgoed. De kwetsbaarheid is voelbaar in If I Only Had Time. Een song die achteraf gezien klinkt als een waardig afscheid. Ik sluit af met de prachtige vertolking van Jotu Amo Maria, waarin de cirkel rond is, de liefde voor de muziek en de gitaar die hem zijn hele leven heeft vergezeld. Ik ga maar afrappair boek. Die moest je voet aan. Moluat zijn aflevering van Triple Play met een eerbetoon aan de Tielman Brothers en Andy Tielman. De songs die laten horen dat rock'n'roll in Nederland niet begon bij de radio, maar bij deze broers en hun brandende verlangen om de wereld te veroveren. Hun muziek leeft voort. In elke gitaarriff en in elk Indisch hart. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. you mm -hmm.